Bij schietpartijen in Elst en Valkenswaard zijn vannacht vier gewonden gevallen. Er zijn geen verdachten opgepakt. Kort na middernacht werd er geschoten op een besloten feest in een café in Valkenswaard. Volgens de Brabantse politie kwam er een aantal mensen het café binnen, waarna direct werd geschoten. Er werden twee mensen geraakt, één in zijn been, de andere in zijn bovenlichaam. In Elst, in Utrecht, vielen bij een schietpartij op straat ook twee gewonden. In de Poolse stad Poznan zijn fans van Kroatië voor de wedstrijd tegen Ierland slaags geraakt met de politie. De sfeer op het plein in het centrum van de stad sloeg om toen agenten een Kroatische fan arresteerden. Andere Kroaten bekogelden oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. Drie relschoppers zijn opgepakt. Op het plein in Poznan stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië.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 Het weer, het is bewolkt en regenachtig, het is ongeveer 10 graden. Ook overdag bewolkt en regen, in het zuiden mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Lieve luisteraars, zijn jullie er nog? Of worden jullie net wakker? Ik zou zeggen welkom terug. Voor mij is het laatste uurtje uh, begonnen uh, van deze goede nacht. Het is uh, eigenlijk alweer bijna goedemorgen. Ik kan het hier niet zien, maar ik denk dat het licht is buiten. Ja, vast wel. We gaan naar de kortste dag toe. Ja, toch? Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, we storten ons uh, hedenochtend de komende 20 minuten op het verboden lied. En dat zijn er nogal wat, dat is ook een treurig makende gedachte eigenlijk. Dat je een enorme keuze hebt als je liedjes wil laten horen die om wat voor reden dan ook, door welk regime dan ook, verboden werden. Om de meest idiote redenen trouwens, maar ja, dat vinden we nu. Uh, zullen we maar eens beginnen met Napoleon XIV. Dat uh, was een pseudoniem. Ja, dat was een pseudoniem. Voor Jerry Samuels. Die bedacht dit liedje. Ja, of liedje het is eigenlijk een soort rapnummer avant la lettre. In 1966. Het gaat over een man die wordt afgevoerd naar een inrichting. Omdat uh, zijn liefje het, het heeft uitgemaakt. Nou, dat liedje mocht in Amerika niet worden uitgezonden op de radio. Want het zou mensen in psychische problemen wel eens kunnen kwetsen. Ja, volgens mij werd je er juist heel erg blij van. Juist als je psychische problemen had. Maar ja, wie ben ik? Remember when you ran away and I got on my knees... and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow... and then the days got worse and worse... and now you see I've gone completely out of my mind. And...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 Oké, okay, dat was verboden liedje nummer 1. We gaan verder. Oh, dan moet ik nog even zeggen. Op de achterkant van uh, dit singeltje, They're Coming To Take Me Away... Ahaha, stond hetzelfde nummer, maar dan achterstevoren. Zo kom je lekker goedkoop weg als je een uh, hit wil uh, uitbrengen. Um, ook mainstream muziek ontkwam helemaal niet aan uh, de toren van uh, de machthebbers op welk terrein dan ook... Uh, Timothy van uh, The Boys uit 1971... die groep is trouwens het meest bekend geworden... door het nummer uh, Give Up Your Guns... maar Timothy werd ook verboden. Daar zit een leuk verhaal uh, achter... Uh, ons hier in Nederland viel dat natuurlijk helemaal niet op, wat er met dat nummer was. Want wij luisteren niet naar teksten, we vonden het gewoon een leuk deuntje. Maar dat lag in Amerika anders. Uh, het liedje gaat namelijk over drie mannen die opgesloten raken in een, uh, in een mijn. En uh, twee worden er gered. En die zijn niet verhongerd, omdat ze de derde hebben opgegeten. De platenmaatschappij die probeerde zich eruit te redden door te zeggen... nou, die derde, die Timothy dus, dat was geen persoon, dat was een ezel. Ja, ja, dacht iedereen. Dit is trouwens bewust zo geschreven, dit liedje, om te shockeren door Rupert Holmes. Rupert Holmes, een man die uh, toch al enige naam heeft gemaakt in de jaren 70 in de mainstream pop. Hij uh, is het meest bekend geworden door de Pina Colada-song... Uh, die schreef dit liedje expres zoals hij het geschreven heeft... omdat de boys een contract voor één singeltje kregen met de platenmaatschappij. En dat hield in, uh, daar gaan ze geen uh, reclame voor maken, dat kost ze veel te veel. Dat singeltje, dat moet zijn eigen weg maar zien te vinden. Ja, dan moet je een list verzinnen en dus een liedje schrijven... waarvan je zeker weet, hier gaan we de publiciteit wel mee halen. Nou, dat is Rupert Holmes aardig gelukt. En nogmaals, wij hier in Nederland uh, vonden het ook een leuk liedje... Maar verder uh, luisterden we nergens naar leuke melodie... Liedjes die door fatsoensrakkers niet erg op prijs worden gesteld... mag zeker Max Romeo niet ontbreken. Hij nam in 1968 Wet Dream op. Ja, alleen de titel was al genoeg om het liedje te verbieden voor radio-uitzending. Um, Max heeft zich er nog uitproberen te kletsen door te zeggen... ja, maar dat liedje gaat over mijn plafond. Ja, Max, het zal wel. A small corner Nu naar een uh, merkwaardig geval in de serie uh, Verboden Liedjes. 1963: een jong bandje, de Kingsman, nemen voor een paar tientjes in een uurtijd in één take het liedje Louis Louis op. Uh, dat nummertje dat kwam uit de jaren 50. 55 ongeveer, geschreven door een Richard Berry. Honderden uitvoeringen bestaan ervan, maar die van de Kingsmen zou legendarisch worden. En waarom? Omdat het liedje in hun versie de aandacht trok van de FBI. Er zouden namelijk misschien schunnige teksten gebezigd worden. De FBI, je moet het je voorstellen, er zitten dus mensen achter bureaus... met een koptelefoon op of met speakers destijds. Uh, keihard de kingsman af te draaien om te kijken: wordt er nou nog iets gezongen wat niet door de beugel kan? Achteraf uh, lieten ze hun bezwaren vallen tegen dit liedje. En waarom? Het was totaal onverstaanbaar. en inderdaad een nauwelijks verstaanbaar, maar door de FBI... ter degen onderzocht, Louis Louis. Um, nou, ik heb weer eens een lekkere reden om de Beatles te laten horen... dus die zal ik niet laten liggen, deze kans. Uh, op het witte dubbelalbum uh, staat Happiness is a Warm Gun... en dat werd ook niet gedraaid door de BBC. Band, zoals dat heet. En waarom? Ja, dit lied zou wel eens een verwijzing kunnen zijn... naar heroïneverslaving een warm gun zou dan een uh, heroïne uh, naald kunnen zijn. En er zitten nog, veel meer, uh, uh, zitten nog veel meer verwijzingen in. Zoals I need a fix because I'm going down. Uh, en ga zo maar door. Uh, Lennon die zei... Ja, uh, hoor eens, ik heb uh, dat liedje geschreven... op basis van een paar dingen die ik ergens had gelezen. Namelijk, Happiness is a warm gun... was de uh, tekst in een advertentie in een wapenliefhebbersblad... Uh, in Amerika gelezen. Hij vond dat zo'n bezopen opmerking. Happiness is a warm gun. dat die bleef hangen. En uh, zo, zo heeft hij meer dingen bij elkaar uh, geritseld. De teksten van de Beatles gingen eigenlijk over niet zoveel. Het ging om de muziek. En dit nummer is buitengewoon de moeite waard. Ze hebben er behoorlijk lang aan gewerkt. Een uur of veertien. En uh, het, het zijn een aantal liedjes die in elkaar geschoven zijn. op een geniale manier. En tot op de dag van vandaag vind ik dit eigenlijk uh, een van die weinige Beatle liedjes... met, uh, met een soort oer-rock en rolkracht. De bron waar Lennon trouwens uit putte. Nou, ga er maar even voor zitten. She's not a girl who misses much. Du -du -du -du -du -du -du. Oh yeah.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 Jan Emaus, dat was weer een prachtig bijdrage. Uh, Happiness is a warm gun. Leuk om dat weer eens te horen. Dat is inderdaad een dat geklied. lied. Uh, Eén kleine kanttekening wou ik nog eventjes meegeven. Uh, natte dromen zijn geen bedrog. Uh, we blijven trouwens bij Jan, want uh, Jan is in gesprek geraakt... wederom met Rex van Beuningen, onze uh, popmuziekkenner uit het zuiden van het land. Uh, hij is omhoog gereisd om aan Jan Emaus weer een muzikale parel te laten horen. Althans, dat hoop ik dan. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen, Een hele goede morgen, Jan Emaus. Rex, je klinkt vrolijk, maar je kijkt ontzettend sip. Ik probeer de moed erin te houden, want het is, het is voorwaar niet mis. Wat is er gebeurd? Ik sta hier met lege handen. Hoe bedoel je? Wel, ik kom met de trein naar Hilversum. En wat er gebeurt er? Ik sta op het perron. Ik ben heel vrolijk, want ik ga naar Jan Nemans. En ik heb de platenkoffer in de trein laten liggen. Echt? Daar zaten een paar hele mooie platen bij. Zeldzame platen. Die wat? wat? Jaren in de familie zijn geweest. Uh, onder andere een paar uh, 78 toeren platen ik uit mijn verzameling vandaag speciaal had meegenomen... om te draaien voor de luisteraars. Wat, wat, wat had je willen behandelen vanochtend? Oh, ik heb, ik heb altijd een heleboel platen bij me. Ik wilde wat Cubaanse salsa draaien. Ik wil altijd Kronchong bij me. Uh, speciaal geïmporteerd uh, van, van, van de Molukse eilanden. Hey, had... heb, je, heb je de, de, de NS-gevonden uh, voorwerplijn Jazeker. gebeld? Jazeker, ik heb de gevonden voorwerpen gebeld. En uh, die nemen niet op? Neem je niet op? Nee, die zijn, die zijn dan op, dus, ja, op kantoortijden, hè. Dus ik heb hem het schompers gebeld al, maar uh, die, die geven niet thuis vandaag, hè. Maar, maar, maar zat jij alleen in die, in die coupé? Ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Ja, ik was zo, ik ben natuurlijk in de trein. Heb Ik natuurlijk de tijd, ik kom in Limburg en, en, en dan heb ik de tijd om me voor te bereiden. En dan vergeet je eigenlijk je omgeving. Je bent geconcentreerd, ja zo ken ik jou ook. Als, als, nou hyper geconcentreerd zelfs, hè, als je met, met je rubriek bezig bent. Ja, ik ben altijd met muziek bezig en dan maak ik aantekeningen. Lekker sigaartje erbij en dan, uh, maak ik gewoon, uh, dan ben ik me alvast voor te bereiden voor, voor deze rubriek. En, en nu uh, ben ik die, het is ongelooflijk. Het is me nog nooit gebeurd. Die platenkoffer die staat in die trein. Ja, maar weet je wat het is? Uh, uh, er zijn uh, zes minuten gereserveerd in deze nacht van het goede leven. Voor, voor jou. Inderdaad. Heb jij een idee hoe we dit moeten oplossen, Jan? Nee. Ik, ik zit plaatloos. Is er, hier niet, is er hier niet een plaatje in de stu wat, een studio? Een paar plaatjes in de studio? Ja, ik kan wel even voor je kijken. Dat even zien. Uh. Ik doe het toch wel... Muziek. Ja, ik heb wacht even hier. Is dit wat? Oh ja, die ja, heb ja. ik al, uh, die heb ik al maanden heb ik die eigenlijk voor jou klaar liggen, omdat ik je je mening erover wilde weten. Aha. Dat is, en, uh, lees zo? maar even voor. Dat is uh, de groep Jarga. Wat? Dat, dat ken ik helemaal niet. Dat komt uit Spanje. En Jarga uh, uh, speelt het nummer Libertad Sin Ira. Is dit van jou, Jan? Ja, dat is van mij. Ja, heb ik een is... keer op vakantie, heb ik in 1978, 77, 78, heb ik dat meegenomen. Nou, dat moet dan maar, hè? En so ik, ik... Weet, ik weet, jij bent gek op, uh, ja, over de grens. Uh... Ik ben uh, gek op allerlei muziek, dus dit is heel interessant. Dit ken ik niet. Ja, ga... Kan je hem even of, opzetten? Ja, laten we hem even opzetten. Dan, uh, ik zet hem wel even, dan doe ik dat wel even met, ja. de, met de... Even kijken, staat op 45 toeren? Daar komt die. Oh, wacht even. Is helemaal lekker. Zullen we maar uh... aan het begin vragen. Uh, het begin, hè? Nou, die, zal ik hem opzetten, Jan. Dan, ja. dan neem ik de volgende weer uh, volle platenkopper mee. Maar ik wil even weten wat vind je ervan, in ieder geval. Wat wat? Nou, dat klinkt veel vind je het wel iets hebben? In ieder geval Spaans, hè? Nou, ik vond toen ik het destijds hoorde, dacht ik, nou, het is wel, ja, ik weet niet, ik kreeg er wel. Ik krijg er wel een prettig gevoel bij. Ja, ik, ik, ik snap dat. En ik, ik, ik, ik krijg opeens ontzettend de zin om castagnettes te spelen. Ja, dat is een nou, hobby. Dat vind ik nou zo leuk dat je dat zegt. Want ik, ja, ik ben helemaal vrolijk. Ik mag hier zelf heel graag de, de castagnettes ah, bij ik Iedereen nemen. Ja, dat is goed, is goed, is goed. Ja. Nou, uh, we zijn gered. Gelukkig. Ik vind het wel leuk, hoor. Waar gaat het er eigenlijk over? Mm -hmm. Dit heet Lieverfassie ja. Wat zeg je? Dit heet Lieber Lera. Lieber Lera, li ja, maar wat betekent dat? Het uh? is met vrijheid, hè? Is met vrijheid. Ik denk een, een soort vrijheids-alternatief uh, vrijheidslied. Moet jou toch aanspreken? Jazeker, jazeker, dat is wel een leuk plaatje. Ja, hè? Dat, ik dat ik een keer van je leren kan opnemen. Ja, je mag niet voor mij meenemen. Een zetterbandje. Ja, je, gaat, je gaat niet met lege handen de studio uit. En helemaal niet vanochtend nu je platenkoffertje. Nee, ik ik zeg al, ik word weer helemaal vrolijk. Ja, welke trein was het trouwens? Dat was de trein uit Maastricht. Ja. Dus dat. Uh, dus dat in ieder geval. Uh, dat is je telefoon, uh, Rex. Dat moet je uitzetten. Maar uh, ik stel voor dat je. Uh, dat je nu even een oproep doet. aan, aan, uh, aan uh, mm -hmm. Want je, je, je kon ze dus niet bereiken. Bij de NS. Ik heb een, een, een grote. Plastieke rode koffer. Met zwart hengsel. En aan de ene kant t tikken... En aan de andere kant een, een, een, een sticker van de cocktailtrio. Een, een grote platenkoffer, daar kunnen er zeker twintig in. En ik hoop dat mensen zo eerlijk zijn om die, pla om die platenkoffer aan mij terug te bezorgen. Rex is er doodziek van. Zeker omdat er een aantal familiestukken eh, ik, en 78 toerenplaten zeer, zeer veel waard. Ik zal er... Eh, eh, een grote beloning zet ik erop, nog niet nader te noemen, maar dat komt wel goed. Ja, je ouders hebben een combustibleszaak uh, in, uh, in, het... in Helmond en in Geleen. Dus dat komt wel goed hè, met die beloning. Ja, ik denk het wel. Uh, nou Rex, bedankt. Ja, jij ook. Je hebt mijn gerad. Haal hem er maar af. Tot volgende week, hè? Tot volgende week, Jan. Nou. <laughs> Mocht u het koffertje vinden... Hè? meld het ons. Uh, mail naar hetgoedeleven@kro.nl Of uh, zet het op Facebook. Dan uh, kan je me bevrienden. Adeline van Goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja... Uh, voor de verhalensite uh, Oneindig Noord-Holland maakt de bureau Hummel en de Boer een broodspoor in Amsterdam. Verhalen van uh, bekende en onbekende van Herman. Uh, deze zomer, af vorige zomer, tien jaar geleden, dat hij van het dak af, af sprong. Nou, vandaag hoort u uh, journalist, filmmaker en broodfan Dirk-Jan Roeleven over Herman als idool, held en vader. Een kelderbox vol herinneringen en een vadermoord. En de locatie is Pieter de Hoogstraat. Dirk Jan Roeleven fan sinds 1977, heeft vanaf zijn vijftiende alles bewaard. We gaan nu naar de berging van dit gebouw. En daar liggen alle geheimen van mijn innige band met Herman... In schriftjes, schoolschriftjes, en die heb ik allemaal bewaard. En die liggen allemaal hier in de berg in de kelder. En die gaan we nu zoeken. Nou, even zoeken naar de juiste sleutel. Ja, het licht doet het. Ja, hier is schriften, schoolschriften. Nederlands literaire kunst. Ja, dit is hier, Hij is meteen brood alweer Intussen de, tussen, de, tussen de getalletjes van Economy 2. en take a good look down this road before you, buddy, Hit that stone. Hit that stone. Nou, dat de, de broodfan herkent dit meteen. Ik dacht, dat hier iets tegenkwam. Jezus, jongens, wat een emotioneel moment. Het Herman Brood Curiosa-album. Tot nu toe de beste, staat er. Goed zo so teek. Leiden. Onwijs veel zweten. <laughs> Microfoon twee keer mogen betasten. <laughs> en dan gaat het verder. En dan nu de boodschap. Dat zegt hij dan ook altijd, brood. Dat was natuurlijk een moralist. Everything that makes you feel good is good. Not bad at all. En dat was voor mij als jongetje, was dat natuurlijk de boodschap ook die ik me heel graag uh, eigen maakte. Brood gaf mij uh, houvast, die, die gaf mij richting. <middels> In 1977 is mijn vader overleden, maar hij was al in 1974 ziek geworden. Dus ik had een rare, het was voor mij een rare tijd natuurlijk als jongetje. Ik was 12 en mijn vader in dood toen ik 15 was. En brood, mijn liefde met brood kwam zeg maar zo rond die periode, rond dat 15e jaar, zo'n beetje denk ik, 14, 15. En dat was, ja, ik zie dat nu pas als een soort vervanging van een uh, opvoeder. Rood vertelde mij wel een beetje hoe de wereld in elkaar zat. En dat was ook een hele andere wereld dan mijn vader me waarschijnlijk had willen leren. Maar het was wel een wereld die me aansprak, weet je. Toch wel met, met een beetje uh, rock'n'roll drinken, uh, roken, uh, blowen uh, enzovoort, weet je En heavy muziek. En, uh, ik vond zijn liedjes... Zo energiek en zo. Uh, die raakte mij gewoon recht in het hart. Weet je, dat, dat. Gewoon de power die eruit sprak. Maar ook de levenslust. Vooral dat. Vooral dat. Ja, de last voor life die erin zit. Hij, ik vond hem echt een filosoof. Uh, wat voor andere mensen misschien inderdaad de Bijbel is, of God. Of dingen die, waar, je wat, waar je houvast aan hebt om het leven aan te kunnen. Dat had ik met brood heel erg. Ja. Die ontwikkeling was bij mij. Uh, van enorme fan, van echt blind vol, blinde volger, zullen we maar zeggen. Tot kritisch journalist, want ik werd journalist. En toen moest ik een keer een concert van Herman Brood recenseren... voor het Leids Dagblad in de Stadsgehoorzaal, te Leiden. En toen kon ik toch niet anders dan dat niet goed vinden. Ik bedoel, je vindt het goed of je vindt het niet goed. Het was gewoon niet goed. Dus ik moest dat natuurlijk opschrijven. En dat was heel moeilijk voor mij, want ik moest dus eigenlijk... een soort vadermoord plegen daarmee... Ik heb een licentie geschreven in de vorm van een brief. Echt met beste Herman, En ik ken je al zo lang. Waarin ik eigenlijk opsomde wat hij allemaal voor mij had betekend. Hoe ons pad samen was gegaan, zonder dat hij dat wist natuurlijk. Het was een soort afscheidsbrief. Dus ik heb eigenlijk aan het einde gezegd... Uh, ik kom niet meer naar je kijken als je zo doorgaat. En uh, nou ja, dank voor alles, uh, Dirk en Roeleven. Aanmatigend, hè? Maar hij heeft uiteindelijk wel op het einde van zijn carrière heeft hij natuurlijk prachtige platen gemaakt met, met jazz-orkesten. Uh, uh, en daar, ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ik vond Herman een fantastische pianist. Echt een supergoede pianist. En een hele goede performer. Oh, okay. Ja, kijk eens aan. Waar ben je niet even komen kijken, man? Ik ben komen kijken. Maar ik zag jou niet... Hoe komt dat? Ik weet het niet, helemaal Ik weet het niet waar ik precies zat toen jij er langs kwam, kind. Maar mo mogelijk is het natuurlijk wel dat... Hier genoot ik zo enorm van als jongetje. Dit soort dingen. En dat nam je dan inderdaad op. Hele radioprogramma's. Ja, ik heb het al eerder verteld. Dit is een uh, nummer geschreven onder grote druk van uh, de christelijke scholengemeenschap in Waddingsveen. Uh, en de narcotica-brigade te uh, appels, schaam, meen ik, ja. Ik vind Herman, er wordt niet, ik bedoel, dat is echt wel een heel bijzonder mens geweest hoor. Dat is niet, een, uh, dat is niet zomaar een uh, klootzak geweest die uh, hier even, even rondgelopen. Je hoort hoe dus slecht het geluid is, dus, hè. You better do it from the hand. Zeer creatieve man. Groot hard en grappig. Zonder toch ook eventjes Herman te horen daar. Uh, goed, u luisterde naar uh, uh, Dirk-Jan Roel even. Uh, hij vertelde over Herman Brood. Kijk, voor de verhalenzeit uh, Oneindig Noord-Holland... Uh, um, uh, daar kan je alles volgen. Ik stort een beetje in. Arme Adeline. <totroen> oh my god, ik ben deze week verhuisd, mensen. Ik heb geloof ik... Uh, Gemiddeld 18 uur per dag uh, gesjouwd en gedaan en gedingest. Maar nu ben ik, kan ik gelukkig even het, het, het stokje overgeven aan mijn, uh, aan mijn geliefde regisseur. Oftewel DJ Favi Fisherman band van Soul Seeker Sound. Hey, rescue. daar ben ik weer. Yeah. Nou ja, jeetje Adeline, maar wat een nacht, hè? Ja, ik... die, jongens, die jongens van Fosco. Echt te gek. Ja. ja, ik vond het echt gek. Nee, maar gewoon. Ja. Dat je, dat, want jij Zelfde zei dat van. ook. Dat ze, dat ze aan de ene kant zo. Uh Helemaal los kunnen gaan, dat vrij schilderen wat je op een gegeven moment ook moet, vrij, ja. vrij tekenen. Vrije opdracht, ja. En dan, en dan het volgende nummer, want er was ook een, een luisteraar die belde. Die zei ook: van nou, waar zit ik nou naar te luisteren? En dat ik ook zei: van ja, ik weet het ook niet, maar het is te gek. Ja, ja, neem eens goed. En dan op een gegeven moment dan spelen ze ook weer heel zo... heel rustig, zo'n heel mooi nummer, zo, alsof er niks aan de hand is. Ja. is toch bizar? Ja, dat zijn gewoon topmuzikanten. Nou ja, dat zei je dus inderdaad. Ze ja. zitten allemaal in, in nou ja. Gewoon... Ze zitten in, in alle bands, alles wat enigszins uh, successen in Nederland hebben, zij bij uh... Gespeeld. Nou goed, mensen luisteren het maar terug. Het uur ja. van uh, twee tot drie. Ja. Met nog een stukje uh, daarna. Precies. Arline toen moest Bob Uier... helaas naar huis? Ja, want Hij moest uh, om negen uur op of zo. Hè? Hij moest om negen uur ergens in de studio zijn. Nou, ja, want over goede muzikanten gesproken. Want ik ja. had vorige week had ik natuurlijk mijn guilty pleasures lijst. Hè, mijn ja. verboden vruchten van de muziek. En daar zat toen een heel prachtig nummer van Genesis ja, bij. Nee, maar oh. daar krijg jij dus, ja, ik zie het alweer. Je krijgt daar bultjes van. Ja. Weg, weg. Maar hoezo? Nou, nee, het is geweest. Het is, uh, het is, het is blanke, asexuele muziek. Is dat genoeg? Wat? Blanke? Ewald, <laughs> jij, Ewald die, onze technicus, die ja, ligt ja, helemaal ja, die, ja, die, zich te verstoren. Ik ben het met me eens. Ewald Hij... is het met me eens. Kijk nou... En maar. Ewald weet ervan, want Ewald is ook DJ geweest. Ja, dus dat zo. hebben we net. Uh, ja, Ewald is echt een top DJ. Nee, maar serieus. Nee, maar blanke muziek die geweest is, dat is toch. Er zit toch een ziel in? Ik bedoel, Phil Collins, die zingt heel goed, die drumt waanzinnig. Die, die Tony Banks en zo. Ik denk dat dit wist wist een goede smaak is. Nou ja, maar over slechte smaak valt toch zeker niet te twisten. <lacht> goed. Nee, maar ik zal aan je verzoek gehoor gaan doen. Ik weet niet of het me gaat lukken. Of ik misschien stiekem aan het einde van dit stukje nog een beetje Genesis ga draaien. Maar mm, we zullen zien. Ik heb uh, nog mijn Guilty Pleasures lijst. Hè. Uh, uh, mijn omgevallen platenkast die zit echt borstelsvol met pareltjes van de van de wansmaak, zoals ik het dan noem. Maar ja, goed. Ja. Wansmaak. Nou ja, oké. Okay. Nou, ik. Uh, mijn hoede. Wat? Ik ben op mijn hoede. Nee, nee, nee, maar wacht, wacht nou, wacht wacht nou. Nee, nee, wacht nou. Even, want kijk, liedjes die je hardop fluistert, hè. Of uh, die je meezingt voor de spiegel met een borstel in je hand. Of uh, sta je te stofzuigen en dan... I want to break free. Dat is toch... Nou, het is niet een topnummer, maar het is gewoon lekker om een beetje... Nou ja, dat Weet je, je stiekem, wat ik altijd op de wc zie... Moeten, ja, wil je dat echt vertellen? Ja, ik zie altijd: I'm so tired, of be alone. I'm so tired, won't you? Nou goed, in wat ja, Oh, dat is ook. Maar op de wc? Of, altijd op de wc. Ga ik op de wc zitten en dan komt dat in mijn hoofd. Maar dat je moe bent om alleen te zijn? Ja, terwijl het toch heerlijk is maar even rust op <laughs> die potten zitten zonder iemand. En dat op de vroege ochtend. Ja, goed, verder. Oh. Wat nou, gaan ik horen voor guilty pleasures? Guilty pleasures. Vorige week heb ik je toegegeven met het schaamrood op mijn kaken... Uh, dat ik de cats heel goed vind. Nou, daar hoef je niet voor te schamen, hè. Nee, niet. Nee. Nou ja, nee. Hoef je nou. niet voor te schamen. Het is gewoon, Ach, gelukkig. Het is gewoon heel sneu. Nou ja... <laughs> Nee, dit ga je niet menen. Ga je dit nu echt op Radio 1 zeggen dat ik sneu ben omdat ik de Cats tof vind? Dat geeft niet. Er zijn een heleboel mensen die dat leuk vinden. Nee, maar oké. Okay. Er is helemaal niks mis mee. Nee, er is niks is mis beetje... met Cats. Dat sowieso. Maar wat is dan jouw allerslechtste, slechtste lievelingsplaat? Dat je echt denkt, nou, als ik dit nu ga toegeven... dan ben ik ook een beetje... Die heb ik al lang gedaan. I'm so funny, funny, and it's so funny, funny. What you do, honey, honey, what you do? What you feel for me? Tell is... me, is it really true? Ja, is I... feeling that I feel for you? <laughs> <laughs> en dan een beetje fernetisch, want ik let, lette ook nooit... wat Jan Emma zo zegt, let helemaal nooit op die teksten. Oh, man, man, man, man. man. Dat is toch... Goed, is kom maar het... op met je kets dan. Nou, oké okay dan. Luister, Piet Veerman... de patos, de echte Volendam. Paling blues. Laten we luisteren. Let's go. Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt ie. Daar komt -ie, daar komt -ie. Uh, Die violen, dat had ik ook. Uit volle borst. Kijk naar ah. violen. goed zo. Oh, ja, kom Die machteloze op. wanhoop, die grijpt me naar de keel. Oh, echt hè? <laughs> nee, oké. Okay. Wat vind je hier nou echt van? Nee, het is heel mooi. Het is toch echt heel mooi? Ja, het is heel mooi. Ik bedoel, wat ik heel mooi vind aan het nummer is dat het, het zo'n beetje een stuwend ritme heeft. He, en het, Dan die, die Ah, jongen Ewald, echt serieus die man die achter het glas zich werkelijk zit te bescheuren hier. Ritme. Anyways. Okay, nou ja, goed. Het, ritme. het is natuurlijk heel lief hè, want het is vertel heel... maar even waarom, waar ze dit nummer voor geschreven hebben. Nou weet. dat is inderdaad, het is voor uh, uh, Lia. Dan nou ben ik even haar naam bij. Lia. Le nee Lia, ze is uh, de meisje uit Wijvershoofd. en uh, Arnold Muren die heeft het speciaal van die van de Cats die, die schreef dat omdat hij dus altijd dat hele mooie meisje uit Noord-Holland zag, die kwam ja. naar elk optreden. En Op een gegeven moment was ze er niet meer en toen vroeg hij zo van joh, waar is dat meisje gebleven? En toen bleek ze dus in Friesland uh, een tragisch ongeluk te hebben gekregen. Ja. Toen dus zijn ze overleden. En toen hebben ze speciaal voor haar dit, ja. dit nummer geschreven. Dat is wel een mooi verhaal. Een levend ja, gedenkteken eigenlijk. Ja. En dat wist ik niet. Want nee. ik heb, wij draaiden vroeger dit nummer zeg maar thuis. We hadden pick-ups dat ja, iedereen dat waarschijnlijk thuis had. En uh, nou ja, we de gouden El Play, uh, Cats Gold, is het volgens mij helemaal echt hoogglans goud. En ik had dus altijd het idee als kind dat het echt een echte gouden plaat was. En uh, ja, dit, dit draaiden we regelmatig. En Dat, ja, dat is me nou. toch op de een of andere manier ja, die, die pathetiek. Of misschien ben ik wel een dramaqueen. Misschien is dat wat ook wel. Nou, ik weet niet, maar ik, ik, het, het, het komt bij mij... Uh, um, ik, ik vind het heel, heel lief, hoor, wat je zegt. Dat ze dat daar vragen geschreven hebben. Maar het komt bij mij gewoon totaal niet aan. Mm -hmm. Het heeft zoiets... Iets... Nou ja. Kijk, nou, wat, ik, wat mij dan weer wel raakt, is sowieso een jongen uh, als Daniel... Uh, uh, hoe heet die nou? Uh, Sahuleka. Die heb ik ooit in een uitzending gehad. In 1993 ja. had hij een nummertje. Dat is zo'n zo jongen van, uh, ik geloof van Ambonese afkomst. Ja, ja, ja. En uh, die ook altijd op zijn blote voetjes uh, gitaar komt zitten spelen. Oh. En uh, hij zong dit liedje. Moet je even luisteren. Oké. Okay. Ook een minuutje gewoon. Dat is mooi. Dat ken ik nog niet. Maybe not romantic, maybe not poetic, sometimes I'm not that fluent, hmm. Ik zocht gewoon een reden. to find this magic word. Ook eens te draaien, want ja, in Indonesië is hij echt groot, hè? Hè? Nee. Die ook, uh, geëerd en die is hier ambassadeur en uh, oh, ere, van Jakarta en zo. Terwijl die jongen geen cent verdient, want iedereen doet daar boetleggen, hè. Oh, oh, dat is triest. Ja, nou goed, maar niet uit. Dus geen uh, mijn Stemra voor hem. Nee, volgens mij hebben ze dat oh. niet in uh, Indonesië. Maar het is een liefdesgadigheid. Uh, nou, het is, een het is echt heel mooi. Nou, nou heel emotioneel. Nee, maar vind ik echt, dit vind ik echt een mooi nummer. Goed, ga maar weer door met je, met je Volendam. Hé, hey, Anne! Hey. Ja. Nee, maar dit, is, dit vind ik echt. Nee, maar ik ben ook een beetje. Nou ja, wel een beetje stil van eigenlijk. Ik bedoel, nee, ik heb door... een stuk. Nee, maar ik heb echt een stukjes stukje zitten luisteren nu. En, ja, je, je, hebt, je hebt wel de hang naar pathetiek toch stiekem een beetje? Daniel Sauleka? Nou, anyways. Palingbloesje. Um, ik stel voor uh, een, een, een nieuwe, maar je mag niet zeggen dat zij palingsound maakt. Want je weet waar de term palingsound vandaan komt, hè? Nou, nou dat uh, de Kets, uh, de mannen, nou in ieder geval de, de manager van de caps, uh, cats Buis, Ja Buys en Jan Buis die uh, namen altijd een pontje uh, paling mee uh, voor in de studio... En daar is dus die term vandaan gekomen. Dus het is niet eens, heeft niks te maken met dat het glibberig is of dat het gelikt is of zo. Maar gewoon ik een... dacht gewoon uh, IJsselmeerpaling. De ja, ja, ja, dam maar... ligt toch aan het IJsselmeer? Ik nee, nee, maar het, dat, dat is ook wel zo. Maar het feit dat ze in ieder geval gewoon een pontje paling meenamen. Nee, oké, okay, zullen okay. we maar de watermens gaan draaien van 3 J's? Ja, en ik moet even goed luisteren. Ja, eerst even goed luisteren. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen.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 Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij watermensen naar een hoger peespeel gestuurd. Wat? Gitaar? Ja, gitaar. Tussen de zilvergrijze aderen.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 Nou, het is misschien wat iers, hè? Is het genoeg zo? Nee, wacht nog maar even. Echt maar. Ja joh. Laat het water mee. vind je dit zo mooi? Nou, het is, wat ik zo mooi vind, is dat Jan Dulles, die hoor je zingen, en die is, heeft natuurlijk ook echt een musical-achtergrond. Uh, volgens mij speelde Judas, of Judas en Jesus Christ Superstar, dus hij heeft echt wel zo'n heel erg getrainde, getrainde stem. Maar, ja, ik, ik, het is zo Nederlands. Het is zo, weet je, uh, worstel en kom boven. We zijn... Uh, uh, we in een land met, met, met vlaktes en we hebben gevochten tegen het water, en tegelijkertijd bestaan we uit water? En, nou, ik weet niet, het is dat, dat, ik, ik snap niet wat dat is met dat. Nou, wat wel leuk is misschien om te vertellen. Ik heb een, een, een, even een periode contact gehad met Jan Dulles, in de zin van dat ik uh, programma's maakte voor de Tolhuistuin. En we hadden een, een, een soort parkeerplaats dus in Amsterdam Noord, is dat dus het oude Shell-terrein? En uh, daar komt een nieuw cultureel platform. En daar had uh, met een aantal vrijwilligers hebben we een heel parkeerplek hebben we uh, gewoon opgeknapt. Allemaal mensen uit Amsterdam Noord die uh, nou ja, gewoon bezig zijn om hun bestaan te leiden en die dus geheel vrijwillig daar dan uh, aan het werk gaan. En dat is een heel mooi plek geworden. En toen dacht ik van... En we hadden heel vaak de radio aan. En heel vaak kwam Jan Dulles voorbij met de 3 J's. En dan moest iedereen zingen. En dat was gezellig. En uh, lach om het leven. Liefde van het leven. Ik weet niet eens hoe al die nummers heten. Hoe dan ook. Toen had ik Jan Dulles in het geheim gemaild via Facebook. Van joh, moet je luisteren Jan. Wat zou je ervan vinden als je gewoon... Uh, uh, ja, we hebben, ik heb geen budget. Want ik had een heel klein podiumpje daar. Waar ik dan uh, dingen uh, uh, programmeerde. Zou je het niet leuk vinden om te komen uh, spelen? Voor uh, niks. Misschien. Ja. En dat zag hij wel zitten. Dat was echt heel tof, want hij is heel benaderbaar. En hij, zag, hij zei: van, Ja, ik vind het een heel goed idee en ik snap het ook echt, maar ik leg het voor aan de anderen, de andere jees. En uh, die zeiden op een gegeven moment: en Toen hadden ze overlegd en toen bleek dus, nou ze doen wel een aantal dingen caritatief, voor niks, voor weinig, voor het goede doel. En uh, toen uh, zeiden ze toch: Van nee, we hebben gekozen voor iemand die ja, uh, heel erg ziek was kanker, leukemie, en die, daar hebben ze dan gratis voor gespeeld. Dus dat was ook wel heel eerlijk. Want ik dacht van ja, weet je, dat, dat is toch wel ernstiger dan dat. Hoe dan ook. De drie J's. Kort verhaaltje. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat het is, maar dit is, toch een soort, dit is toch voor mij toch ook een soort soul. Dit vind ik nou, dit heeft ziel. Het is misschien niet zo uitbundig als wat we van de Afro-Amerikaanse soul kennen. Het is meer de, de blues, De man op zee, de vrouwen die wacht op de kant, het wijdste land, de regelmaat, de wind, het verlangen... Nou ja, goed. Weet je, ik ga nog even terug naar de Cats. Zullen we dat doen? Vooruit. Ik heb, ik heb het kennelijk dus niet van een vreemde, die liefde voor de Cats. Want uh, mijn om Oscar is uh, ja, heel vervelend een half jaar geleden overleden. Condoleert. Ja, Dank je wel. En uh, uh, dit werd gedraaid op zijn begrafenis. Uh, het nummer wat we nu gaan luisteren. En het was klaarblijkelijk zijn favoriete nummer. En dat wist ik niet eens. Is dit echt goed?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 I'm Oscar. Ja zeker, om Oscar te gaan goed. Nou, wat is je volgende? Nou, kijk, uh, dit is duidelijk niet het uh, einde of de show. Want kijk, zo'n mooi nummer krijg je... Het is niet een nummer met schaamte, even een bitterzoete lading. Maar terug naar de planning blues, Want he, dat wachten aan de waterkant, dat verlangen naar iemand ver weg... Dat, dit, dit, dit nummer, he, dat, dat, dat vond ik als kind zo bijzonder. Omdat dan... Je hebt dan een zanger, Jan Keizer, En die heeft dan een soort oprechte bruske. Dan roept hij echt zo uh, uh, naar, naar zijn vrouw nee. op de kant. Dat is dan Annie Schilde, En die roept dan... Uh, oui, mon amour. Nee, Luuska, nee Echt, sorry. Nee, maar wacht, Nee, maar... so, nee uh, lieve Francis. Ja. DJ Fafi, Fafi, Fafi. <laughs> Dit gaat mij echt te ver. Ik, uh, we, hebben, we hebben ook nog zoiets als Radio 2 en Radio 5. Ja. Uh, ik meen het hoor. Ik, ja. ik ga je iets laten horen wat jij niet kent. Laat je verrassen. Oké. Okay. Oh... Should I care? Nou, Mariska Veres, zo had je dat misschien nog niet gehoord. Nee, wacht even. En de Shocking Jazz Quintet, dat is het album Shocking You, uit 1993. Dus is natuurlijk een nummer van Rod Argent, van de Zombies uit 1964. Wat? En Mariska maakte gewoon van de she en he. Wat vind je? Nou, nah, maar dit is niet eerlijk. Ik wist helemaal niet dat dit Nederlands was. Ja, daarom. hoor ik. Ik dacht, jij met je palingsound. Geef mij maar Mariska Veres uit De Haag. Oh, De Haag. Nee, maar echt onvoorstelbaar goed is dit. Ja, lekker hè? Maar ze is dus al overleden. Ja, het is overigens oh, Helaas. laat, is jammer. Um, ik, jij, uh, ja, Nou ja, ken je Richard Cheese? Richard Cheese? Is ook een, ja. Ja, oké. Okay, ja, oké, okay, ja, okay, die doet de moderne het. nummers en dan, ja, uh, ja verkroenen. Ik, uh, ik ga het programma afsluiten, want ik wil ook nog even iets laten horen van het bandje wat volgende week komt. Oké. Okay. Die komen uit Heerlen. Ja. Uit en ze maken Big Pop. Ja. Uh, en voor de rest van nog even zeggen, kijk op www.adelinevanlier.nl. Ik kan van alles terugluisteren en lezen. Je kan mailen naar het Goede hetgoedeleven.kro.nl. Je kan me bevrienden op Facebook. En er staat een leuke foto van... Uh, van de band van vannacht. En uh, uh, hier is Mary Shade. Lekker, geen Genesis oh. gebruikt. Oh, oh. oh, wacht even. We gaan even naar... Nee, okay, wat? Nee, nee kom oh. op. Nee, misschien nog oh, oh. geen Genesis? Nee, geen Genesis. Kom op, me like... Volgende week dit? Oei. Lekker. Goedemorgen. Goedemorgen, fijne week.